lijkt gewoon simpelweg dat daar niet aan gedacht is. Wellicht, maar dan ben je aan het invullen en aan het nadenken van hoe zou dat komen? Zou dat met het terughoudend twee sporen beleid te maken kunnen hebben? We hebben ons misschien te veel geconcentreerd op de vragen in de interpolatie en de bewuste brief, en dat staat ook al in de eerdere citaat wat ik net deed, is in het gesprek wat wij met meneer Bakker hebben gehad aan de orde gekomen. En vervolgens zijn daar een aantal zaken in rechtgezet. Nou, dat staat in die brief. Vraag 2. Waarom bent u van mening dat het college kan bepalen of een brief of een andere feit of gebeurtenis relevant, zeker u achterhaald is voor of niet voor de Raad? Het antwoord daarop is de brief van 17 januari van 20. De brief van 17 januari is 20 januari besproken met de heer Bakker. De inhoud van dat gesprek is bevestigd via een schrijven van de heer Bakker. In dat gesprek zijn een aantal zaken zie ook de brief van 25 januari rechtgezet. Daarnaast heeft het college zich gericht op de vragen van de interpellatie. Ze heeft ervoor gekozen om bij het standpunt van betrokkenen terughoudendheid te betrachten. Het college was van mening dat de brief van 7 januari reeds door de uitkomsten van het gesprek met de heer Bakker en zijn latere bevestiging hieromtrend achterhaald was. Vraag 3. Waarom bent u van mening dat u de actieve informatieplicht terzijde kunt stellen en andere regels kunt hanteren en de raad dus niet volledig kunt informeren. Antwoord. Dat zijn wij niet van mening. En dat is ook in de memo die ik net heb geciteerd van 2 februari nadrukkelijk aangegeven. Vraag 4. Waarom hebt u de raad op achterstand gezet en uw gemeente staat hier, maar volgens mij, en zo ken ik de indieners ook, bedoelen ze onze gemeente, verder in opspraak gebracht? Antwoord. Zoals in de memo aangegeven hebben wij niet de intentie om uw raad dan niet op achterstand te brengen. Punt. Dan wel te zetten. En het college ziet geen relatie tussen het niet actief informeren, enerzijds en het eventueel een opspraak brengen van onze gemeente, anderzijds. Vraag 5. Hoe denkt u te voorkomen dat het voldoen aan de actieve informatieplicht van het college nogmaals zou worden geschonden? Het antwoord... Het college stelt voor om op een later moment met u in debat te gaan over nadere afspraken aangaande actieve informatieplicht. Bijvoorbeeld aan de hand van een handvest actieve informatieplicht. En verder kan er geen 100% garantie worden gegeven, wel de inzet daartoe aangezien het mensenwerk is en er dus altijd fouten gemaakt kunnen worden. Hoe vervelend en hoe betreurenswaardig ook. Vraag 6. Zou u ter voorkoming van verdere interpretatieverschillen met betrekking tot de invulling van de actieve informatieplicht in de toekomst met gebruikmaking van handreikingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten of BZK staat hier nog een handvest actieve informatieplicht willen doen opstellen? Het antwoord wellicht kan dit een hulpmiddel zijn zoals al eerder geantwoord en wij stellen dan ook voor om in overleg met u daartoe te treden en een voorstel te doen. Dan uw slotvraag. Wij zijn inderdaad in overleg met meneer Bakker en wij verwachten binnen enkele weken duidelijkheid over de vergunning en het intrekken daarvan. Zodat de rechten die aan die vergunning zitten daarmee ook terzijde zijn. En we zullen u daarvan op de hoogte stellen. Dat is het antwoord van het college. Zoals u weet met een interpolatie krijgt u de gelegenheid om daarop te reageren. Ik ga eerst even inventariseren wie het woord wenst. En de aanvraag van de interpellatie mag als laatste het woord. En ik stel voor dat de aanvragers gedrielijk, als zij het woord willen, of als meneer Simons al is, dat hij het laatste het woord krijgt. Is dat akkoord? Ik ga inventariseren. Mevrouw van der Veld. Mevrouw Rietkerk. Meneer Demmers, zag ik. Wie nog meer het woord? En dan tot slot meneer Simons. Mevrouw van der Veld, ik ga in deze volgorde het rijtje af. Ja, nou Zoals u weet hebben wij ons in het verleden ook druk gemaakt over het achterhouden van informatie. Maar dat vond ik toch van een heel andere orde dan een e-mail. De inhoud van de e-mail heb ik wel degelijk tijdens de interpellatie, de 25e, voorbij horen komen... En natuurlijk waren het beter geweest als het college het wel had rondgestuurd. Desnoods onder geheimhouding. Alleen dat onder geheimhouding, dat ligt uh, regelmatig eerder bij de pers... dan uh, bij de raadsleden zelf, lijkt wel de laatste tijd dus. Ik kan me voorstellen dat het college daar uh, niet voor gekozen heeft. En ik vind het eigenlijk uh, geen halzaak nu... om het college te verwijten dat ze informatie hebben achtergehouden... In mijn ogen hebben ze dat niet. En uh, ik, ik, ik zou eigenlijk alsjeblieft niet alle 250 mails per dag die hier binnenkomen... en aan het college gericht ook doorgestuurd willen zien. Dat is onze taak niet. De inhoud is besproken. Er is wel degelijk die avond naar het gesprek van de twintigste gerefereerd. En ja, ik vind het eigenlijk onnodig meer tijd aan te voldoen. Bij interruptie voorzitter... U mag als laatste het woord, meneer Simons. Dus ik stel voor dat we ons daartoe beperken. Want het is een interpellatie. En ik wil niet al te streng zijn, maar wel proberen dat duidelijk te houden. Mevrouw Van der Veld heeft als eerste het woord gevoerd. Mevrouw Rietkerk. Ja, ik sluit me aan met de laatste woorden van mevrouw Van der Veld sowieso. Um, alleen vanwege de gevoeligheid van dit onderwerp... sowieso ten tijde dat zich dat afspeelde... had het gewoon niet handig geweest om... Ter informatie de brief als bijlage toe te voegen na 17 januari, na het gesprek, bij de informatie naar ons. Dan had het waarschijnlijk een ander, andere wending gegeven, maar dat is mijn idee. Dank u wel mevrouw Rietkerk. Meneer Demmers. Um, ja, wij vinden het ook toch wel belangrijk dat als er beraadslagingen plaatsvinden, dat uh, zowel het college als de raad over dezelfde informatie... Beschikt. En dan is het dezelfde informatie, dat is de ene keer veel, van veel groter gewicht als de andere keer. Verder vinden wij het een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden. Waardoor een technische inhoudelijkheid, een bouwvergunning, is opgeblazen tot een gigantisch negatieve beeldvorming. Buiten onze schuld. En wij vinden eigenlijk nog steeds dat wij als gemeente of als college dat wat meer terughoudend hadden moeten optreden. In het vervolg, dus in de toekomst, is het er ook belangrijk dat, u, uh, dat het college een voorstel doet, inderdaad, dat het informatieprotocol, waarin in ieder geval ook omschreven wordt, gegeven uw bevoegdheden als college, waarin staat, uh, wanneer u de zienswijze aan de raad moet vragen over een kwestie die een ...aanzienlijk belang van de gemeente betreft. En als die omschrijving nou eens goed in elkaar zou zitten... ...inclusief een ontheffingenbeleid... ...ander hoofdstukje, maar is wel heel belangrijk... ...dan gaan we een stuk vooruit. Dank u wel meneer Demmers. En tot slot meneer Simons. Voorzitter, eh, ten eerste even over de verantwoorden van het college. Ik... Eh, Dank voor de antwoorden, dat is duidelijk. Een aantal zaken die zijn inderdaad uh, zo gesteld. Ik uh, proef ook dat u het uh, betreurt dat u de informatie niet meteen ter beschikking heeft gesteld. Want daar gaat het om uiteraard. Het is zo dat als je als raad, en dan gebruik ik toch even het woordje wat ook bij een van de vragen stel, uh, is gesteld. Als je de raad op achterstand zet, met andere woorden die informatie niet hebt. dan En dan zegt u ja... Er is dus uh, geen, uh, geen opspraak geweest, er zijn geen dingen door uh, veroorzaakt, dan zeg ik ja dat is wel zo. Er zijn een aantal publicaties geweest waar we geen van allen, u en wij, niet blij mee zijn geweest. Want je wilt niet dat je gemeente op deze manier in de krant komt en dan... Is het al vervelend dat, de, dat die zaak met dat hek speelt? En dan is het nog vervelender dat de informatie die wij graag hadden willen hebben tijdens de eerste in interpolatie, dat we die graag ter beschikking hadden gehad. Natuurlijk is dat zo. Als ik uh, dan luister naar uh, de reactie van, uh, van GBZ, althans van mevrouw Van der Veld, dan zeg ik... ja. Fijn dat u het geen halszaak vindt, maar ik vind, en ik blijf vinden, dat we als raad, en dat moet u toch ergens met ons eens zijn, dat we als raad gewoon alle stukken moeten hebben. Dat niet, en dat is het punt van deze interpolatie, dat niet het college zegt, wij maken wel uit wat je wel of niet krijgt. En dat vind ik geen goede houding. En daar gaat het met deze interpolatie over, dat wij gewoon alle stukken krijgen en... Uh, gelijkwaardige partners zijn, dat staat ook dus bij een van de punten daarvoor, bij de overwegingen, dat we gelijkwaardige partners zijn in dat hele spel en dat we dezelfde informatie hebben. En, uh, voorzitter, ik denk niet dat we er heel veel woorden verder aan vuil over hoeven te maken. U heeft gezegd, ja, het had best anders gekund en dat is duidelijk. Dat waarderen we. En uh, ik denk dat we in ieder geval met uh, een van de laatste dingen dat u zegt. Ja laten we dan ons verdiepen in een handvest. Dat we duidelijk met elkaar afspreken hoe we dat hanteren. En hoe we dat gaan doen in de toekomst. Want dit moet natuurlijk niet meer gebeuren. Dat we dat anders gaan doen. Dank u voorzitter. Dank u wel meneer Simons. Dat betekent dat dit onderdeel daarmee is behandeld. En wij doorgaan naar het volgende agendapunt en dat is motie informatie hek en die motie wordt ingediend of is ingediend want hij staat op de agenda door de fracties van OPZ, GroenLinks en D66 wie kan ik daarover het woord voeren? het woord geven, excuses, meneer de Vries ja voorzitter uh, ik zal hem niet helemaal voorlezen uh, ik haal er wat punten uit in ieder geval wij constateren een aantal zaken waarvan we zeggen dat het college verplicht de raad actieve informatie te verschaffen. Uh, de actieve informatieplicht is eigenlijk een consequentie van het duale stelsel zoals we dat kennen. Uh, en de actieve ja. informatieplicht van het college bevordert dat de raad het college over dezelfde informatie beschikken. Daarbij overwegende dat het college de plicht heeft de raad altijd onverwijld en volledig in te lichten. Het niet aan het college is om te bepalen of informatie anders niet voor de raad relevant is. Het niet de eerste keer is dat het college de raad essentiële informatie onthoudt. En vermeden dient te worden dat dit nogmaals zal gebeuren. En spreekt zijn treuris dus uit ten aanzien van het handelen in deze van het college van BNB. En gaat over tot de orde van de dag. Meneer de voorzitter. Kneppa. Ja, dat moet ik ervan vinden. Ja, helemaal niks. Geen toegevoegde waarde. Je hebt uh, college-aangelegenheden. Je hoeft er helemaal niks van te weten. Liefst niet. Ik heb nog wat meer te doen overdag. Misschien u niet, maar ik wel. Dus wat dat betreft uh, vind ik deze motie. Zulke soort opmerkingen kan ik niet waarderen. Het nou, is uw probleem en niet mijn probleem. Heren, zullen we de zaak op de inhoud. zetten? Ik vind maar... gewoon deze motie. Ja, ik weet er eigenlijk niet wat ik ervan moet vinden. Daar kan ik geen woorden voor vinden, eerlijk gezegd. Maar ik ondersteun hem in ieder geval niet. Dank u wel. Meneer Stammers. Dank u wel voorzitter. Het uh, mogen duidelijk zijn dat wij dit ook niet, niet steunen. Ik, uh, dat het niet aan het college is om te bepalen of informatie al dan niet naar de raad of voor de raad relevant is. Ik, ik, ik zou het werkelijk een bezopen situatie vinden als elke correspondentie naar het college ging ook, ook naar de raad doorgesluist werd. Want natuurlijk gaat dat gaat dat niet, niet uh, gaat dat niet op in dit verhaal en relevant men in dit in dit verband doelt men dan op de brief die uh, over het hek, je krijgt het woord bijna niet meer uit je mond zo langzamerhand. Maar uh, ik vraag me sterk af welk stukje van de de, de betreffende de, ons aan ons onthouden informatie, uh, als het over die brief gaat, werkelijk relevant was geweest voor u. Want het grootste gedeelte van de brief ging over de uitleg van, van dat, dat kunstwerk. En daar wilde u liever helemaal niets van weten, want het leed was al geschiet. Maar goed, dit terzijde. En dan schrijft u ook nog, het is niet de eerste keer dat het college de raad essentiële informatie onthoudt. Dit is totaal niet te vergelijken met elkaar. Dit ging vorige keer bij het LSC. Het ging om twee, twee stukken die om de een of andere reden ons niet bereid hadden door een ambtelijke fout. Maar... Dat, dat staat in geen enkele verhouding tot dit, dus ik begrijp eigenlijk niet eens waar u de brutaliteit vandaan haalt om dit soort dingen zo neer te zetten. Mevrouw Verheijf, ik ga even de volgende af. Ja, dank u voorzitter. Hoewel in deze motie uh, geen concrete verwijzing is opgenomen naar het hek of het, uh, de beruchte poort in Bensveld... ...is de, dit natuurlijk wel de concrete aanleiding. En ik hoop eigenlijk uh, dat het vanavond ook de laatste keer is dat we hier uh, over hoeven spreken. Uh, de interpolatie op 25 uh, januari jongstleden had voor de VVD met name één doel... ...en dat was informatie boven tafel krijgen... En um, toen na afloop uh, ja, waren wij ook content... want we hadden de indruk dat, dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat alle informatie bekend was. En ik moet u eerlijk zeggen dat um, toen de vol volgende dag uh, bekend werd... dat um, die e-mail niet uh, naar ons was doorgestuurd... wij in eerste instantie daar ook ontstemd uh, over waren. Maar inmiddels zijn we toch alweer... Een, een, ...heel stuk verder en zijn een aantal stappen uh, gemaakt. Het college heeft uh, excuses aangeboden en wat dat betreft um, ja, neemt de fractie van de VVD daar genoegen mee. Als we dan kijken naar de motie, die, um, ja, wat ik net zei, het, leidde, het hekwerk lijkt de concrete aanleiding... ...maar de tekst van de motie is veel breder uh, dan alleen dat hekwerk. Want zoals de heer Stammes terecht zei, wordt er ook eigenlijk een... ...verwijzing gemaakt naar de gebeurtenissen rond het LDC. En ik kan me eigenlijk wel vinden in de woorden van de, van de heer Stammers... ...dat dit uh, dat wat mij betreft ook te breed getrokken is. Dank u. Dan gaan we nu naar de andere kant van de zaal... ...en dan kom ik daarna bij u terug... ...mevrouw van der Veld en meneer Demmers. Rode, die had zijn vinger op. Ja, dank u wel. Meneer de voorzitter, ja mijn fractie is helemaal niet treurig gestemd om het zo maar te zeggen. Want is ons essentiële informatie achtergehouden? Dat is niet het geval is onze conclusie. Want het college heeft juist actief gereageerd op een brief van de heer Bakker. Want dat is dus wel de concrete aanleiding van deze motie. En als het college daar niet op gereageerd had, ging het wel over de kwam er zeker een motie over de passiviteit van het college. Nu heeft het college juist actief gereageerd... is meteen met de belanghebbenden in gesprek gegaan... en heeft geprobeerd de brief die uh, wij later hebben gekregen... nog de omissies die daarin stonden met de heer Bakker te bespreken. Ik vind dat dat een goede zaak is van het college. En ik, wij als fractie zijn ook helemaal niet treurig over de handelswijze van het college... En als je dan verder gaat hoe het proces verlopen is en ook de vergelijking die getrokken wordt met het LDC, kan ik wel zeggen dat deze het plank volledig misslaat. Want dat was essentiële informatie die daar prak op dat moment. En de brief, de e-mail die wij van de heer Bakker hebben gekregen, is helemaal, was in ons optiek in het antwoord van het college verpakt. Wij hebben in die brief geen nieuwe informatie gevonden. Alleen foute informatie die het college heeft rechtgezet. Wat ook nog is is dat er al enige tijd beneden bij de griffier informatie lag en door niemand van deze gemeenteraad is bekeken. Dus bij ons valt, valt eigenlijk ook wat te verwijten. Want de informatie lag er en niemand maakt er gebruik van om de informatie boven water te krijgen. Dus bij de griffier lag een, een dossier met betrekking tot dit onderwerp. Dus wat ons betreft is deze motie van teurnis geheel overbodig. Mevrouw van der Veld. Ja, ik uh, moet zeggen dat er een aantal punten hier in, in, in die motie staan. Die gewoon kloppen als die constateringen die kloppen. En ik moet zeggen dat wij ook best wel eens verdrietig zijn over uh, hoe de informatiestroom verloopt. Maar in dit geval vinden wij het echt geen motie van treurnis waard. Meneer Demmers. Ja voorzitter, uh, wij hebben bij de Algemene Beschouwing in 2010 hebben wij 10 punten opgenoemd die ons zeer verdriet doen. Er zijn nog 11 punten bijgekomen in het laatste jaar. Dus als wij nu 21 moties van treurnis hadden moeten indienen en verontschuldigingen, excuses of uh, een uh, gemotiveerde vooruitschuivingen van kwesties... Als wij daar steeds zo'n motie over zouden moeten indienen, dan kreeg het wel heel erg druk. En die moties die wij dan in ons hoofd hadden over die 21 uh, verdrietige zaken die de Raad, uh, het college, of het samenspel tussen de Raad en het college betreffen, dan denk ik, die waren toch van een hele andere portée. En om nu, incidenteel, deze motie van Treunis dan te steunen, dan denk ik, ja, dan komen er volgende keer 21 van ons en dan verwachten we ook steun van de, dat gedeelte van de oppositie wat het nu indient. Ik blijf natuurlijk wel van mening dat mijn handen een beetje jeuken, want als oppositie zit je er toch om het college te beschadigen. Maar dat doen we deze keer maar niet. Dank u wel, meneer Demmers. Meneer Baber-Gilson. Voorzitter, wij zijn oppositie. En wij zitten hier niet om het college te beschadigen. Wij zijn hier wel voor om ervoor te zorgen dat de raad niet beschadigd wordt. En op het moment dat uit onverdachte hoek... Door de opdrachtgever, de heer Bakker, wordt geconstateerd dat als wij kennis hadden kunnen nemen van de inhoud van de brief, veel discussie, tijdens de raadsvergadering op 25 januari had kunnen worden voorkomen. Dan wordt wat mij betreft daar heel helder mee aangegeven wat het nadeel is van het feit dat wij niet tijdig over het bestaan van deze brief zijn geïnformeerd. En dan gaat het er niet om of het een heel belangrijk feit is wat in die brief stond. Het gaat erom dat het een belangrijk feit is dat de brief niet is aangegeven voorzitter. En dat is het belang van wat hier vanavond aan de orde is. En natuurlijk begrijp dat de coalitie er niet blij mee is op het moment dat de oppositie in dit verband met een motie van Teurnis komt. Maar het is niet aan de oppositie om te bepalen wanneer een actieve informatieplicht wel of niet relevant is voor deze raad. Wat, wat wij wel dienen, te bepalen, wat, wat wij wel dienen te, te bepalen is dat de informatie die beschikbaar is, dat wij die ook krijgen. En dan in de richting van een van de insprekers of sprekers vanavond die zei... ...ja, misschien moeten wij op onszelf wel aantrekken dat wij die informatie die beschikbaar was, dat we die niet opgevraagd hebben. Voorzitter, actieve informatieplicht houdt in dat als die informatie er is, dat je die wordt aangereikt, dat je die wordt aangeboden. En dan gaat het er niet om dat je die ergens misschien zou kunnen inzien. Voorzitter, het belang van deze motie is dus niet zozeer... Om mensen een verwijt te maken, maar om ervoor te zorgen dat wij in de toekomst van dit soort zaken, dat, dat die ons bespaard blijven. Dat wij ons onverwijld die informatie aangereikt krijgen die van belang is. En natuurlijk gaat het er ons niet om, om voor elk akkefietje actiefiet, uh, de informatie te krijgen die helemaal niet relevant is voor onze taak. Maar de beoordeling wat wel of niet relevant is, dat is hier in wezen, aan, dat ligt hier aan deze kwestie, ten grondslag. En dan is het heel goed, en daarom ben ik blij dat het college heeft aangegeven daar op een later moment op terug te komen, ik hoop niet al te, al te laat, dat daar door middel van een handvest actieve informatieplicht, wat in veel gemeenten al functioneert, op dit punt die helderheid brengt tussen datgene wat wel en wat niet geacht wordt direct met de raad... uitgewisseld te worden. En dat is het belang... van deze discussie. Dat is het belang... van deze motie. En voor de rest... wacht ik gewoon de stemming af. Voorzitter, voor... bij interruptie, meneer bouwberg Wilson. Meneer bouwberg Wilson, U heeft natuurlijk... ergens ver weg heeft u een punt. Dat begrijp ik ook wel. Maar waarom komt er nou niet... gelijk een motie overheen... waarin staat... dat het college... dat protocol... in elkaar gaat zetten... ...wat een, de begripsomschrijving is van een aanzienlijk belang. Dat zou eigenlijk moeten. Want de Rekenkamer heeft twee jaar geleden gezegd... ...het initiatief van een protocol voor de actieve informatieplicht... ...dat moet van het college komen. Want die hebben die plicht, niet wij. Nou, dat hebben wij tot nu toe nagelaten. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Wat hebben wij precies nagelaten? Om te eisen van het college... ...terwijl het initiatief van hen uit moet komen... ...maar dat is niet gebeurd... ...want een college gaat zich niet binnen aan allerlei protocollen... Die, die, ...dat is net water... ...die willen zoveel mogelijk manoeuvreerbaarheid hebben natuurlijk... ...zeker in politieke zin. Dus nou moeten wij als motie... ...moeten wij zeggen tegen het college... ...voldoet u nou aan het advies van twee jaar geleden... ...van de rekenkamer... ...zet een protocol in elkaar... ...wat die actieve informatieplicht behelst... ...en wat precies een aanzienlijk belang is... ...waar u dat gaat over de privaatrechtelijke zaken... waar u als raad een zienswijze over kunt indienen. Volgens mij heeft het college dat al toegezegd. Ja, maar waarom is dat uh, twee jaar geleden geadviseerd dat er niet gedaan? Maar goed, het gaat erom dat dat belangrijker is. Dank u wel, meneer Demers, Mevrouw Frey. Inderdaad, de toezegging uh, is al gedaan door de voorzitter. Dank u voorzitter ook voor het woord. Ik moet iets kwijt wat mij stoort... en dat is het feit dat deze motie... ...op geel papier is afgedrukt. Daarmee wordt toch de symbolische verwijzing naar een gele kaart gemaakt. En die gele kaart verdient het college in deze niet. Ah, wie verzint dat nou? Ik denk het is kleur geel. Nou, nou. Volgens mij is er voldoende in deze debatvariant over deze motie gezegd. Of wilde u nog iets zeggen meneer de Rapporteur? Ja, ik had dit Sorry. nog, maar ik dacht, ge geef... Mijn collega mevrouw voor voor en dan ben ik. Ja. Um, maar goed, ik, ik, meneer bouwberg wilson en daar wilde ik eigenlijk op inhaken, die, die, die, uh, zij richting, volgens mij een inspreker, maar volgens mij bedoelde hij mij daarmee, omdat ik iets had gezegd over een dossier wat bij de griffier klaar lag. En we hebben, en dat wil ik nog wel even uitleggen aan meneer bouwberg wilson Er heeft enige tijd heeft de wethouder Gunnelson ons gemaild dat er uh, op vertrouwelijke basis of onder geheimhouding iets over dit onderwerp. ...bij de griffier klaar lag. En ik probeer alleen maar daarmee de spiegel voor te houden. Dus dat is actief informeren van uh, de wethouder naar de raad. Maar er is geen één raadslid die gebruik heeft gemaakt om het dossier bij de griffier in te zien. Dat wilde ik daarmee inzeggen. Dat is dat bij ons, hè, als we aan de spiegel kijken, dat wij daar geen gebruik van hebben gemaakt. Dus bij interruptie, actief... voorzitter. Het dossier lag nog niet ter inzage. Dat is pas later neergelegd. Meneer, Het gaat niet om dit dossier, het gaat om een ander dossier wat gerelateerd is met het onderwerp. Daar heeft de wethouder een mail voor over gestuurd dat dat vertrouwelijk bij de griffier ter inzage ligt. Niemand heeft daarnaar gevraagd of naar gekeken. Dus hoe actief benader je het dan? Bij interruptie voorzitter, dat is pas na de interpellatie geweest van de VVD. Nee, de heren, de heren ik stop deze discussie. Dit onderwerp kunt u of in de pauze of straks bij de borrel verder... De... Ik zou graag het antwoord van de griffier erop willen hebben. Nee, Want om, nee, het, nee, nee om het een nee. beetje duidelijk te maken voor de rest. Het is voor dit onderdeel uh, minder relevant, vind ik zelf. Dus ik vraag... Dat ben ik niet met u eens, voorzitter. Dat ik zou ik... graag dat de griffier ja. daar een stukje uitleg over geeft. Dat kan ook op een ander moment, meneer De Rode. En ik uh, zie ook de bevlogenheid van u allen op sommige onderwerpen. Maar ik vind dat op dit onderdeel de discussie nu gesloten is... En dat betekent dat wij naar agenda punt 8 gaan en dat is de motie effecten wet werk en bijstand. Ik zat even te kijken waar staat WWB ook voor. Want dat is weer vakje wat we allemaal bedoelen de wet werk en bijstand. Die motie is in vergadering geleden ingediend door Sociaal Zandvoort, Gemeentebelangen Zandvoort en de Partij van de Arbeid. Die is vervolgens toen van de agenda weer gehaald. Onder het motto, we komen erop terug. Meneer Paap, wilt u het woord? Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien kunt u hem uh, kortzakelijk toelichten voor de luisteraars even. Nou, ook overwegend. Uh... Ja, dat lijkt me prima. Ja? ja? Nou, overwegend dat, deze maatregelen niet stimuleren dat jongeren gaan werken en zijn zo buiten het maatschappelijk leven komen te staan. Gezinnen die de omstandigheden echt niet anders kunnen en de bijstandsuitkering aanvragen, snoeien worden gehaakt. In het raadsprogramma staat de zwakste uit de samenleving zien om hen daarom volledig mee te laten doen. En indien de rijksoverheid kiest voor een verzobering van de WWB-voorziening, zal de gemeente zich inspannen deze groep ontzien. Meneer de voorzitter, ik heb het uh, met de wethouder uh, besproken en als u uh, het goed vindt uh, wil ik graag het woord geven aan de wethouder. Nou, we zien. <lacht> Netjes doe ik dat, hè? Ja, en het is zo vriendelijk dat ik bijna ja. niet kan weigeren. Maar ik, ik doe dat niet, want anders schoffeer ik uw raad. Dames en heren, één uur er nog vragen over heeft, maar dan geef ik de wethouder het woord. Dat is niet het geval. Dan volg ik uw suggestie graag op, meneer Paap. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, leuk dat ik het woord krijg, meneer Paar. Ja, uh, in de, in de, in de, in de informatielaar ook wel eens. Um, ja, mijn collega uh, Zandberg heeft uh, in de vorige vergadering eigenlijk al de antwoorden gegeven uh, die ik um, alleen maar zou kunnen herhalen. Maar omdat die materie wel belangrijk is en dat het hebben over uh, de zwakte in onze samenleving en ik toch dat het goed is om daar nog wat van te zeggen... Uh, er is uh, helaas landelijk beleid gemaakt waar, uh, waar uh, ik het in ieder geval niet mee eens ben, uh, waar de huishoudtoets komt in plaats van uh, de huishoudinkomenstoets in plaats van de toets die we die we hadden. Um, waardoor het voor gezinnen uh, wel eens heel moeilijk zou kunnen zijn om verder rond te komen. De, de, de G4, de G32, dat zijn de grotere gemeenten in Nederland, hebben we nog geprobeerd, ook samen met VNG om met een alternatief te komen. Dat alternatief uh, is niet gehonoreerd. En uh, men heeft de regelgeving doorgezet. En die regelgeving die zegt niks meer en niks minder dan... gij zult dit uitvoeren, de gemeente. En gij gaat niet op eigen houtje naar alternatieven zoeken om het te omzeilen. Dat is het enige wat ik daarvan kan zeggen. Uh, wat ik erbij kan zeggen is dat ik in ieder geval blij ben... dat wij twee jaar geleden een uh, sterk verbeterd uh, en voor de... Onderkant van de samenleving uh, goede nieuwe nota, bijzonder bijstand en minimaal uh, beleid hebben vastgesteld. Waardoor uh, ik hoop dat we toch nog uh, binnen de marges die we hebben en binnen de uh, wettelijke termen mensen uh, van dienst kunnen zijn die, uh, die het ook zo hard nodig hebben. Maar het allemaal, ...of de motie, voorzitter, want dan vraag ik mij van: en wat vindt u daar nou Ja, de, de motie is niet uitvoerbaar. En in die zin denk ik ook niet dat het zinvol is om de motie uh, als raad vast te stellen. En ik moet hem nu dan ook ontraden. Dank u wel, uh, wethouder Toner. Mevrouw van der Veld. Ja, dan uh, gehoord hebbende wat de wethouder hierover te zeggen had. Heb ik eigenlijk een voorstel om uh, bij het laatste punt. Roept het college op de eerste twee weg te halen. Zodat alleen punt drie blijft staan. Dat wij toch als Zandvoort uh, ons... ...onvrede over deze wet gaan kenbaar maken bij zowel de VNG, de overheid, nou, noem het allemaal maar op, Tweede Kamer. Dus alles kan eigenlijk blijven staan behalve dan nou ja, die twee punten eruit. Waardoor dus eigenlijk alleen maar overblijft dat er dus een, nou ja, een brief op poten dan maar eruit gaat. En uh, wilt u daar een kort debat over of kondigt u dat vast aan om straks in de pauze... Het rondje met de indieners uh, te gaan zodat u hem gewijzigd in nou, indient. Wat, wat uw... Ik denk dat het het beste is om erover te debatteren nu, ja. ja. Ja, ik ben, ik ben benieuwd of dit, dit zinvol is. Natuurlijk, het idee is, is, is geweldig om een, pro een flinke protestbrief te sturen, maar volgens mij is er al heel veel geprotesteerd via de VNG ook. Dus is dat, ja, nou niet moest het na de maaltijd, maar of het, of het iets toevoegt, dat, dat, dat kun je afvragen, denk ik. Maar het, het idee vind ik fantastisch, want je kunt er niet genoeg tegen protesteren, wat mij betreft, maar ja. Maar meneer Stammers, het stond toch al in de oude motie ook? Ja dat, dat ja, dat weet ik. Ik ben, ik, ben het daar ook, ik ben het er ook wel mee eens, maar ik gelet, ook gelet op het antwoord van, van, de, van de wethouder, denk ik van ja, heeft dat, heeft dat toegevoegd? Wilt u de knop even uitzetten, want hij zingt rot en mijn hoge tonen doen het nog? Ja. Nee, mijn niet meer. Ja. Nee, mevrouw van der Veld, ja. even, we hadden het er straks wel even over. Uh, maar Wat de wethouder al gezegd 23 grote gemeentes hebben al natuurlijk geprotesteerd. VGO. En hoeft dat dan uh, een klein dorpje als ontvoer. Uh, maar dat doet er niet toe natuurlijk. Maar het maakt niet uit. Maar ik denk uh, dat we eventjes uh, straks moeten uh, kijken van praten. Dit... En voorzitter, als u even mag. Wanneer je gaat protesteren als kleine gemeente en op dat ogenblik de blik op kwarta richt. Dan maak je dat natuurlijk voor een wethouder. Naar aanleiding over wat hij net gezegd heeft. Het wel heel erg moeilijk. Om toch nog binnen de toegegeven marge te gaan spelen. Want, nee? Nee. ja, natuurlijk is dat het is natuurlijk het niet zo. Dit toekeken. moet je niet doen, je moet niet gaan protesteren. Ja, als je die marges, moet... marges hebt, heb je die marges ook naar nou protesteren De marges blijven bestaan. Nou, je de... niet minder. Ja, maar... ik, ik, ik heb het niet over gehad dat we met spandoeken naar Den Haag moeten hoor, om met te protesteren. Dus ik, ik geloof dat, klopt, dat het niet zo heel ja. erg zal opvallen, maar gewoon onze onvrede laten blijken. Mevrouw van het Veld, ja. Ja. Hey, precies. Uw intentie is duidelijk, u heeft een aantal reacties gehoord. Ik stel voor het debat hierover te beëindigen. En u heeft in de pauze straks even de gelegenheid om te sonderen. Of u wel of niet de motie laat aanpassen. Akkoord, mevrouw van der Veld? Ja? Goed. Dan gaan we naar agenda... Voorzitter, van... nog een klein punt. Meneer Als de van... naam Mauro nooit genoemd zou zijn, dan was hij gewoon keurig gebleven. We gaan nu naar agenda punt 9. Want ik begrijp dat meneer Drommel iets voor de rondvraag poneert. Nee hoor. Agenda punt 9 is parkeer, motie parkeerveldjes 2012. En die is ingediend door gemeentebelangen Zandvoort. En mevrouw Van der Veld zag ik in eerste instantie daar de vinger al over op steken. Mevrouw Van der Veld, dan u het woord. Nog niet gedaan, maar goed. Het is logisch dat ik de motie dan even naar voren breng. De overwegingen is het instellen van de parkeerveldjes. Dat het ten koste gaat van de beschikbare parkeerruimte voor de bewoners. ...in een wijk waar het al buitengewoon druk is met parkeren. En dan heb ik het over Duinwijk en Oud-Noord. De huidige vergunning staat dus niet toe dat bewoners op die plekken mogen parkeren. Dat kun je in overweging nemen. Maar behalve als je dan bekijkt dat deze plekken gewoon ten koste gaan van de bewoners. Dan vind ik het een ander verhaal worden. In onze ogen zou het dus logisch zijn om parkeren op die plekken mogelijk te maken door de vergunning aan te passen. Zodat er inderdaad gewoon zonder te betalen geparkeerd mag worden. Dat is eigenlijk waar het om gaat en wat ik daaraan toevoegen wil. Is dat uh, die plekken op dit moment gewoon altijd vol staan. De plekken staan als we het hebben over de Aijen van de Molenstraat aan de kant van de Kenomjoen tegenover vier woningen. Gelooft u mij nou, als iemand in de Aijen van de Molenstraat tegen de Van aan aanwoont, dan zet hij hem het liefst toch echt in het eerste deel neer. Als er dan geen plek is, dan gaat hij bij om de auto neerzetten. Vaak lukt dat ook niet. Dan moet je nog weer die bocht om. Als je in de Aijen van de Molenstraat woont aan het deel tegenover eh, grenzend, sorry, aan Kromboomsveld. dan zul je ook liever je auto in dat deel neerzetten, dan ben ik Dus die plekken blijven heus wel beschikbaar, ook voor bezoekers van Kennew. En die wil ik ook beschikbaar houden. Ik vind ook dat je plekken beschikbaar moet maken. Dat is juist een van de dingen waarom ik toen zo erg tegen dit parkeerbeleid, zoals het nu uitgevoerd gaat worden, ben geweest. Omdat je dus mensen van buiten Zandvoort gewoon helemaal buitensluit. Ik heb toen ook gezegd, er zitten een aantal commerciële dan wel niet commerciële zaken ook... in bewonersgebieden, dat moet je faciliteren. Maar ik vind niet dat het ten koste moet gaan van de bewoners. Een bewoner die nu niets betaalt, mag er nu wel parkeren. Die moet straks 80 euro per jaar gaan betalen voor een vergunning... en mag dan voorts niet meer op die plek parkeren. Ja, s'avonds naar achter. Maar dan moet je wel weer morgens 10 uur wegwezen. En het is te gek voor woorden in mijn ogen... Dat als jij gewoon, laten we zeggen, op een vrijdagmiddag na vijf de wijk in komt rijden, dat je dus wel parkeerplekken ziet, maar er niet mag staan. Te gek. Meneer Rode. Ja. ja, dank u wel, voorzitter. En ja, volgens mij is dit de omgekeerde wereld. Ja. Want ik. Als wij het. de discussie, de leverende discussie over het parkeerbeleid nog kunnen kan herinneren, um, was het. Uh, het nieuwe beleid wat we volgend jaar in geheel wordt gaan invoeren was het zo dat we met elkaar zeggen van in bepaalde wijken zitten er bepaalde uh, pensions of bepaalde commerciële instellingen of niet commerciële instellingen die toch uh, van buitenaf mensen nodig hebben. Bij de begraafplaats kan ik me die discussie herinneren, Bij de, uh, in de koninginnenbuurt kan ik me uh, de discussie herinneren. Um, en dan moesten we met elkaar, hebben we ook met elkaar gezegd, ja, dan moet, moet de wethouder met de, in het kader van de parkeerveldjes, moeten we daar een oplossing voor vinden. En daar is de wethouder ook druk mee bezig, hem kennende, om te zoeken naar een probleem, of een oplossing voor het probleem in die wijken. En nu hebben we, is, zijn we bezig met het uitvoeren van dat beleid en komen we met parkeerveldjes. En nou zegt u van, ja, dan kunnen de bewoners daar niet staan. En dan denk ik van ja, ik, ik snap, ik kan nu hun gedachten volgen, maar ik denk van ja, later nou eerst dit beleid nou eens even kijken hoe dat uitwerkt op, op het gebied. Want ik vind dus naar mijn inziens in die wijk ook een herschikking plaats, want mensen die nu in Duinwijk staan die daar niet wonen omdat ze lekker dicht bij het station willen parkeren, kunnen op dat moment daar niet meer staan. Er komt dus, er zal dus uh, ja, een herschikking in die wijk plaatsvinden. En als daar dan, neem ik aan, een oplossing voor uh, gezocht wordt, komt de wethouder denk ik wel naar de raad van. hé, hey, en. Dan... Op zondag is KNOMU niet open. Misschien is het er wel verstandig om zondag dat parkeerveldje ook toegestaan dat bewoners daar parkeren. En dat was het bedoeling dat we uh, actief met elkaar met het parkeerbeleid bezig zijn. Dus volgens mij, ja, moet ja ik eerst afwachten. Al, ik wil even reageren op wat u net zegt. U zegt de, de auto's die zeg maar wijkvreemd zijn, die zijn we straks kwijt. Ja, tot 1-2013. Want dan heeft iedere zand voor te draaien. Ja? Degene die je dan niet kwijtraakt, die je dan wel kwijtraakt, dat zijn de bewoners van Nieuw Noord. Want die mogen maar drie uur parkeren in de wijken. Dus dat argument is niet waar. dus ook iets waarvoor toen gewaarschuwd is. Hè, zorg nou dat iedereen maximaal drie uur buiten de eigen wijk kan staan. Dat, dat ben je dus dan niet kwijt. Ja, dat, dan lijkt je dan even kwijt te zijn. Maar geloof mij, om vijf uur staat die wijk vol met auto's. Van bewoners. Maar ik, mevrouw van der Veld, ik geloof u graag. Maar u weet net als ik dat pas op 1 april dat parkeerbeleid daarin gaat. En dat het dan waarschijnlijk een hele andere situatie gaat geven. En dan moet ook eens een keer, uh, zeg maar, nu de gelegenheid worden geboden om zo'n parkeerbeleid dan ook eens een keer te laten functioneren. En niet tussentijds al allerlei probleempjes, want er zijn misschien nog wel meer probleempjes, al te gaan, gaan proberen op te lossen. Want ik denk dat u veel te detailistisch nu bezig bent. En ik kan het ook niet laten om op te merken dat het was trouwens uw voorstel om bij Kenan daar die plek te, te reserveren voor dat parkeerveldje. Ik, nee, ik, ik heb uh, nooit gezegd dat ik een plek wil reserveren, het parkeerveldje. Uh, ik heb het gisteravond ook gezegd, ik blijf het zeggen. Wat ons betreft had Heel Zandvoort één groot parkeerveld geworden. Er waren al deze problemen er niet geweest. Dubbel gebruik, Eén nee, van de uitgangspunten die u zelf opgesteld heeft. Nee, ja, Hebben dank we u wel, dus... ja, voorzitter. Toen we begonnen met het uh, nieuwe parkeren, laat ik het zo maar even uitdrukken. ...hebben gezegd, wijken parkeren voor bewoners. Een paar maanden later was het stuk klaar. En we stond er, wijken voor bewoners. Totdat we er gingen over praten, kwam meneer Drommel geloof ik, als ik me goed herinner... ...met zijn meneer Drommelveldjes aan. Toch, meneer Drommel, als ik het goed heb? Het Drommelveldjes. Ja. Nou, Drommelveldjes. Nou, ik ga nu, het is uh, het maakt. debat, hè, he, dus... Uh... <lacht> Dus ik mag het ook aan u vragen, toch? Wat, wat is uw vraag? Nou, u kwam toen in die tijd... met de parkeerveldjes, als ik het uh, nog goed heb. Wat? toch? Wat Ik kwam toen de tijd met die veldjes. Dat ja, had ik maar niet gedaan. <laughs> ik ben er nog steeds trots op, meneer Paamp. Ja. Nee, maar... Toen de tijd met die parkeerveldjes. Dank u wel. Maar het gaat er mij om, meneer de voorzitter... Uh, dat later de parkeerveldjes erbij kwamen. Uh, parkeerveldjes uh, worden toch... Uh, in mijn ogen... Precies in een wijk gezet waar de parkeerdruk een van de, ja, de, de grootste druk heeft van Heel eigenlijk, uh, die wijk en dan vind ik het toch jammer dat u het niet aan de buitengrond gedaan heeft dat u zegt, nou laten we de Tollenstraat aan uh, voor doen, want het spoor. en waarom meteen 12. waarom begint u niet gewoon met vijf of zes, is... om dat even naar te kijken maar 12 vind ik wel heel veel voor die wijk dus ik hoop dat u kunt uh, kunt gaan schuiven nog dat u zegt, nou laten we van met zes beginnen en dan zien we zelf vanzelf wel. Uh, kunt u dat niet? Ja, dan moet ik mevrouw uh, Van der Velden helemaal gelijk geven. Dank u wel. Meneer Babengrilsson. <totstuken> Voorzitter, ik denk dat het verstandig is uh, om uh, eerst eens even te kijken wat er nou feitelijk gaat gebeuren. Op het moment dat er het nieuwe beleid wordt ingevoerd. Want om nou op voorhand daar een voorstelling van te maken en op daarop vooruitlopend alvast datgene wat we bedacht hebben ter oplossing van een probleem weer opnieuw eh, als ware ter discussie te stellen dat lijkt ons een beetje de verkeerde volgorde want op het moment dat je eh, voorziet dat er in een bepaalde wijk eh, pensioen zijn, eh, toeristen komen die, eh, waarvoor je wat, wat plek wilt inruimen dan lijkt het ons geen goed idee om dan de, de, de buurt in de gelegenheid te stellen om die plekken die je voor dat doel vrij maakt, om daar te gaan parkeren want ja, als men dan eenmaal daar geparkeerd staat... ...geloof ik niet dat men uit eigen beweging van de plek zal verdwijnen... ...op het moment dat er een toerist mogelijk voorbij komt die graag er had gestaan. Dus Een van de uitgangspunten dus... van het parkeerbeleid, meneer Bouwberg wilson ...is het verwijzen van de toeristen naar de buitenkant van Zandvoort. De boulevards en inderdaad het grote parkeerterrein... ...en inderdaad andere parkeerterreinen, maar geen parkeerveldjes... Duist, het, juist om die reden, voorzitter, is, het, uh, is dat drommelse idee van uh, uit de VVD naar voren gekomen om de parkeerveldjes te maken. Juist om dat op te lossen. Laten we dat gewoon eens, eerst eens even bekijken. Dank u, voorzitter. En dan wil ik graag van u horen welk toerisme u verwacht in de Eier van de Molenstraat en op de Vondellaan. Ja, nou Volgens dus mij gaan we nu een hele discussie de over het parkeerbeleid overdoen. En ik denk niet nee. dat deze avond daarvoor het Nee, ik het heb het puur over dat onderdeel. Ik heb ik, het echt uh, alleen uh, over dat uh, onderdeel. Ik, ik stel voor, ja. der Veld, dat we eerst de wethouder even kort gelegenheid geven om iets te zeggen. Uiteindelijk is het een motie. En natuurlijk wordt die geplaatst in relatie tot het hele parkeerbeleid. Maar we moeten ons wel even begrenzen tot die motie, ook gelet op de tijd. Het is kwart voor tien. En er is nog een agendapunt. Dus ik stel voor dat de wethouder... ...kort het woord krijgt om nog wat bespiegelingen te geven... ...en daarna krijgt u in tweede termijn nog een korte gelegenheid. Bethouder. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Um, een stukje geschiedenis, het lijkt me even handig om dat uh, erbij te pakken... ...het lijkt, het lijkt me essentieel. Uh, tijdens de uh, behandeling van de parkeernoten op 23 november 2010... ...is er een uh, motie op tafel van de VVD... En die zei uh, uh, dat wij uh, als college het college op om meer te streven naar betaald parkeerveldjes voor toeristen en bezoekers. Uh, daar heb ik een toezegging bij gedaan van dat ik die mogelijkheid ga onderzoeken en daardoor is die motie ook van tafel gegaan. Omdat ik proefde, het college proefde dat het de meerderheid van de raad dat wilde. Uh, bij de parkeerverordening van 30 november 2011 uh, kwam uh, Park Duinwijk in Oud-Noord naar voren. Uh, de aaien van de Molenstraat. ...daar een parkeerveldje te realiseren... ...dat uh, stuit op weerstand bij mevrouw Van der Veld. Als ik uh, ga, ga kijken, ik, ik, wat ik heb ook destijds aangegeven... ...ik snap het punt van GBZ heel erg goed. Want als ik naar die wijk ga kijken, Park Duinwijk en Oud-Noord... ...dan is de parkeerdruk daar heel erg hoog. Um, dat is ook de reden waarom wij ook als college hebben gezegd... ...we gaan uh, onderzoeken of er extra parkeerplaatsen mogelijk zijn. Maar goed, aan de andere kant... ...had het college ook te maken met de toezegging van uh, maak extra parkeerveldjes. Uh, destijds heb ik toen ook aangegeven dat er drie opties zijn om uh, dit probleem uh, ten tijde van uh, de behandeling uh, te tackelen. De eerste uh, optie was uh, parkeerregime in te voeren met parkeerveldjes en kijken wat de effecten zijn. De tweede was parkeerregime invoeren zonder parkeerveldjes en kijken wat de effecten zijn. En de derde uh, uh, oplossing was in mijn beleving of het beleven van het college... Het college komt met een discussiestuk waar het daar u uh, gaat discussiëren over. In die lijn, denk ik bij mezelf, die motie van GBZ, denk ik bij mezelf, krijg ik een goed discussiestuk van het, het woel, wel en wee van een parkeerveldje. Want ik kan me heel goed uh, meegaan met, uh, met uh, de gedachten van, van mevrouw van der Veld. Het punt van de motie waar ik... Uh, Voorzitter, uh, bij interruptie, wat stelt de wethouder nu voor? Ik, ik stel niks voor. Wat ik, wat, ik, wat ik wel een beetje moeite mee heb, is uh, de datum die van 1 april uh, uh, die erin staat genoemd. Uh, want uh, de motie roept op om uh, nog voor het ingaan van het bonusregime Park Duinwijk en Oud-Noord uh, de uh, diverse verordeningen aan te passen. Dat gaat mij niet meer lukken. Dat, die tijdspanne is gewoon te kort. Dat zou betekenen dat ik het uh, volgende week al in uh, het college moet hebben. Meneer de wethouder. Meneer de wethouder. Ik grijp nu in. En hard ook. Wij hebben met elkaar hierover gesproken. Ja, me, u heeft mijzelf gezegd dat die datum er hard in moest komen te staan. En nu gaat u zeggen dat ga ik niet redden. Ik zal mevrouw, u vertellen, ik heb die tekst al gegeven voor u. Ik lever het u aan, u kan het zo aanpassen. Mevrouw Van der Veld, het enige wat ik, wat ik u destijds heb gezegd is dat u da als u dit wilt de datum van 1 april er inderdaad in moest gaan. Alleen uh, de parkeerverordening en de parkeerbelastingverordening kan ik niet aanpassen voor die tijd. Dat heeft gewoon een cyclus nodig. Dat heb ik u ook destijds aangegeven. Uh, en wat, wat, wat, wat erbij hoort. Ja, u kunt, u, u kunt uh, de, de, de, het spoorbokje erna hangen. Uh, het college werkt nu voor begin maart. Uh, uh, de afgelopen collegevergaderingen zijn voor de stukken voor begin maart. Uh, voor volgende week is het al voor eind maart. Dus dat betekent dat ik keihard moet werken en alles aan mijn handen moet laten vallen om de parkeerverordening van, uh, aan te kunnen passen. Wat ik heb gezegd, als, u deze, uh, als de Raad deze motie wil, dan kunnen we natuurlijk wel een oplossing daarvoor voor, uh, voor vinden. Dat heb ik tegen u gezegd destijds. Ja, Um, nogmaals, ik, ik snap het punt van mevrouw Van de Veld. Uh, ik laat het aan de raad over. Dat heb ik ook proberen aan te geven in november. Wat u, wat u raad wil. Ik, ik heb drie opties heb ik weer gegeven. Parkeerveldje invoeren met parkeerveldje uh, in, uh, of parkeerregime invoeren zonder. En kijken naar de effecten. Dus uh, ik zou sowieso aan u terug willen geven wat u ook beslist. Uh, kijk sowieso naar de effecten van uh, wat daar gebeurt in de A.J. van de Molenstraat. Even bij interruptie, voorzitter. Ik heb even verwacht dat u klaar was met uw zin. Maar het is zo dat u met het uitvoeren van die parkeerveldjes... ...al feitelijk weliswaar een teruggetrokken motie... ...maar die motie tot uitvoering brengt. En ik denk dat dat het verhaal is. En wanneer u daarna die parkeerveldjes gaat evalueren... ...of ze wel of niet goed zijn... ...dan lijkt me dat een gezonde zaak... ...in best het totale parkeerbeleid wordt geëvalueerd. Maar het is niet zo dat een motie van toen die we gezien uw toezegging hebben ingetrokken, nu weer ter discussie stellen. Die motie ligt er, wordt uitgevoerd en we gaan het daarna evalueren. Meneer Drommel, mag ik u dan helpen herinneren dat de motie de inhoud daarvan was dat de wethouder werd opgeroepen om te onderzoeken hoe hij parkeerveldjes kon creëren, te onderzoeken. Als iemand een onderzoek pleegt, dan dient hij met het resultaat naar de raad te komen. Het is niet in de raad besproken. Er is toen zomaar bij de nieuwe school een parkeerveldje ingesteld. En nu gaat dat gewoon zomaar verder naar een wijk waar het gewoon enorme druk is. Mevrouw, dat onderzoeken dat... doe je naar, naar gegevens en dan stel je empirisch vast... of je een besluit wel of niet gegrond neemt. Je gaat het niet vooraf na een stevige douchebeurt... En een nachtje slapen, vaststellen van ik heb het onderzocht. Zo werkt het niet. Die thermometer moet erin. Maar gezond verstand is toch he? ook belangrijk, voorzitter? Zonder gezond verstand hoor je mij hier niet praten. Maar het heet geen onderzoek. dat heet gezond verstand. Ja, maar ik wil natuurlijk nou wel eens weten wat de wethouder nou van emotie vindt. En uh, ik heb nog geen antwoord op mijn vraag. Ik, uh, uh, ik was nog niet klaar met mijn betoog. Oh, sorry, ik dacht dat u klaar was. Met verstand, dacht, uh, Sorry, en dan geef ik het woord weer aan u, uh, meneer uh, Wethouder. Kijk, uh, nogmaals... Um, Inderdaad, wat mevrouw Van der Velde aangeeft, het onderzoek naar parkeerveldjes, dat heeft het college gedaan. Wij hebben gedacht in onze beleving, als we het in de parkeerverordening meepakken, dan gaan we met elkaar erover discussiëren van hoe het parkeerveldje ingericht wordt. In mijn beleving is het zo, van het parkeerregime, hebben we ook toegezegd als college zijnde, gaan we evalueren. Uh, welke oplossing er ook gekozen gaat worden, we gaan er sowieso met u delen. Maar u kunt u nu toch uh, uh, zeggen van, uh, ja, nou, het is goed, we brengen het naar zes dan terug, eventueel. Ik, als, als u dat graag wilt, uh, meneer, uh, prima. Dat die oplossing heb ik ook aangedragen. Nou, nou, ja, zeker. Maar ik krijg, even ter verduidelijking. Ik krijg nu het beeld dat, dat de wethouder nu nog denkt dat hij daarin kan, in kan gaan wijzigen, zeg maar wat die parkeerveldjes gaan inhouden. Maar ik neem toch duidelijk aan dat wij beleid hebben vastgesteld, in ieder geval in de verordening, heb gezegd dat die parkeerveldjes moeten komen. Daar ben ik u het helemaal met u eens. Alleen uh, wat, wat ik uh, 30 november 2011 heb aangegeven, ook richting mevrouw van der Veld. Als er een uh, andere oplossing is hier, kom met een motie, kom met een amendement, of uh, kom met een duidelijke uitspraak van de raad uh, hoe het college moet handelen. En dat, in mijn beleving komt dat nu. We, we op, hebben al een besluit genomen hierover. Dus daar dient u naar te handelen. En dat, staat, dat is watgene wat in de verordening staat. Nee, maar dat, dat klopt, Wim. maar misschien, uh, uh, ik heb u daar ook over aangesproken, denk ik, ongeveer twee maanden geleden, toen de borden er stonden, bij het parkeerplekje, parkeerveldje, uh, op de Vondelaan, bij de Halt, bij de Oude Halt, en het waren er heel veel. En daar heb ik u, ja, dat waren heel veel plekken. Toen heb ik u gevraagd of het uh, uh, mogelijk was om daar wat minder plekken van te maken. ...omdat die niet gebruikt worden allemaal door de oude hout Dat was de vraag. Maar dames en heren, ik stel voor dat we ons beperken tot deze motie... ...en niet alle andere parkeerzaken erbij halen. Niet alleen vanwege de tijd, maar er is een motie ingediend... ...en die is beperkt tot één specifiek onderdeel, als ik hem goed lees. En Het lijkt mij verstandig dat u zich daartoe beperkt. Wethouder, concreet, wat is het collegeadvies over deze motie? Laat ik dan even klip en klaar zeggen, uh, de parkeerverordening die op 30 november is aangenomen door de gemeenteraad wordt uitgevoerd, mits u als raad vindt dat die motie moet worden aangenomen. Tenzij, ik heb het Oh, sorry, tenzij, inderdaad, ja. anders kan je een probleem. <laughs> ja, maar kun, kun, ja, maar kunt u een toezeggen dat, dat u halveert uh, naar zes? Daar, daarvoor moet ik de pakket nee, nee, nee, nee, nee, meneer Paap, die vraag is gewoon niet aan de orde. Er ligt hier een motie voor en daar kunt u zich over uitlaten. En eh, de concrete vraag die een aantal van u impliciet stelde, wat is het advies van het college over de motie? Nou, als ik een vertaalwet houden, maar ik doe het maar even hard op. U, het college zit er neutraal in, klopt dat? Ja. Oké, okay, die laat het aan de raad. Goed, dan is dat antwoord ook helder. Ja? Is er nog behoefte aan een debat ter verduidelijking of is inmiddels het meeste wel gezegd door het vraag en antwoord? Ja? Goed. Dan is het debat op dit onderdeel afgerond en gaan we naar agenda punt 10. En dat is de motie vent en standplaatsenbeleid die door het CDA, de VVD en gemeente Belangen Zandvoort zijn ingediend. Is ingediend. Dus dat is één motie. Wie is woordvoerder op deze motie? Oh, meneer De Rode. Ja, sorry, ik dacht dat u naar iemand wees. Maar ik... Nee, wel. Goed, meneer De Rode. Wilt u de essentie even zakelijk samenvatten? Ja hoor, voorzitter. Streng, bent u, vanavond. Ja. Um, het, het gaat me niet uh, zozeer om of hier uh, ja, beleid wat descolleges is, hè, want dat wordt, dat wordt vaak als dis, uh, ja, discussiepunt. Ik wil gewoon hier met de raad over kunnen spreken. En dat is eigenlijk de essentie. En dan wil ik toch even de overwegingen voorlezen. In de algemene plaatselijke wording in artikel 5. 18. Lid 1 is geregeld dat het college bevoegd is om standplaatsvergunningen te verlenen. Dit zijn privaatrechtelijke overeenkomsten. In de brief van januari jongsleden staat dat daarom de bevoegdheid voor het vaststellen van de beleidsregels bij de vergunningvertrekking bij het college ligt. Dit onverlet laat dat de raad graag in kennis wordt gesteld van het voorgenomen beleidsregels die het college wil hanteren. Om deze te kunnen toetsen aan de algemene Raadskaders bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, financiën, welstand en economie. De gemeenteraad ook de kans moet hebben te debatteren over de regels die worden geformuleerd in de nieuwe nota, omdat het om beleidswijzigingen zou kunnen gaan. Al in de beantwoording op een vraag over dit onderwerp tijdens een interpellatie van 24 februari 2009 is toegezegd dat het nieuwe beleid aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Roept het college op voorafgaande aan het vaststellen van een nota met beleidsregels over het vent- en standplaatsenbeleid. voorgenomen nota aan de Raad ter bespreking aan te bieden. Pasgetekend, CDA, VVD, GBZ. Dank u wel. Heeft iemand ter verduidelijking een vraag nog aan, aan, aan <coughs> meneer de Rode? Excuses. Is er reden tot debat, meneer Babbevelsel? Ja, voorzitter, het is zo dat ik begrijp dat uh, uh, het CDA tot prijs stelt dat voordat het college het beleid vaststelt waartoe het college bevoegd is... ze dat aan de raad voorlegt om daarover te kunnen dis discussiëren. Nou, ik, ik ben er blij om, want op die manier is dat niet alleen een zaak... die tussen het coalitie en het college kan worden besproken... buiten het zicht van de gehele raad... maar wordt dat ook meteen voor de hele raad duidelijk. En ik, in, in die zin vind ik dat inderdaad een, een goede zaak. Um, het is alleen wel zo dat op het moment dat in de laatste zin zegt van de, van de motie... Um, de nota aan de raad... ter bespreking aan te bieden... dan zou ik zeggen, ja, dan is die al klaar. Dan is het niet een kwestie van aanbieden. Uh, ja, het, het, het lijkt misschien... Klein, weinig te schelen, maar... het is wat mij betreft eerder toch voorleggen. He, want in feite... wilt u spreken over iets... waartoe u niet zelf als raad bevoegd bent. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Meneer De Rode... Wilt u daar nog geen... Ja, want als we... Kijken naar, he, wat er kwam een in informatie van het uh, college over het feit van dat het in de beleidsagenda stond als: he, het komt in een normale cyclus informatie, uh, debat en besluitvorming. Zo hebben wij het als raad ook al goed gekeurd. En heeft het college kwam op een gegeven moment met een, een memo van: ja, uh, het, het wordt een kwartaal doorgeschoven, maar het komt alleen uh, naar u ter informatie. En toen dacht ik van, hier, hier klopt het niet, omdat ik daarop gelet heb dat het, en gecheckt heb met, met de beleidsagenda. En toen was het college toch van mening dat wij het gewoon alleen maar ter informatie krijgen. En ik zou, hè, en dat heb ik al net gezegd, gewoon even met elkaar willen bespreken. Zullen we de... En, de... En voorzitter, u bedoelt ook niet slechts bespreken, maar ook eventuele aanpassingen, zoals u wilt. Zo kunnen geven, de... ja. En, wij, wij, wij vinden dat een heel goed, uh, goed plan uh, van uh, het CDA. Zeker ook omdat we ook een specialist in deze in de zaal hebben zitten. En dat is meneer Drommel, die dan te zijn de tijd de handelijke schrijfauten eruit kan halen. Heel goed. Ik ben goed in schrijfauten controleren. Ja. Zullen we de wethouder eens vragen hoe het college erin staat? Meneer Thorne. Ja, voorzitter, ik wil toch, ja, ik wil toch even schoolmeester spelen. Um, wat u vraagt, en wat ik u wel vaker zie vragen, is eigenlijk... ...ga terug naar het monisme en pak de oude gemeentewet. Want... ...bij voortduring... ...vindt u dat u... ...zaken die aan het college zijn... ...dat u die ook... ...moet bespreken en moet behandelen... ...en zo breed mogelijk. Wat mij op het schiet is de opmerking van de heer Bouwer Wilsson... ...die zegt van ik ben blij dat dit gebeurt... ...en dat het in de raad moet worden behandeld... ...zodat het niet alleen maar door de coalitie wordt besproken... daarmee suggererend... Dat het college met coalitie regelmatig op de tafel zit om dit soort stukken te bespreken. Niets is minder waar. En ik hoop dan ook dat u die opmerking intrekt. Um, in eerste instantie hebben we inderdaad in 2009 gezegd. Het komt naar de raad vanuit een nog verkeerde veronderstelling dat het nog steeds een raadsbevoegdheid was. Anteilijk heeft men mij op de vingers getikt en dus zegt van nee.